Freddie van Tijn met het NOS Journaal. President Trump noemt zijn zeer sterk. Zijn opmerking volgt een dag na zijn harde kritiek op haar Brexit-strategie. In een interview dreigde hij dat er geen vrijhandelsverdrag komt... als de Britten te nauw verbonden blijven met de Europese Unie. Op een gezamenlijke persconferentie met May ontkende Trump dat hij kritiek op haar heeft. Hij zei veel respect voor haar te hebben en dat ze het geweldig doet. Ook zei Trump dat het hem niet uitmaakt op welke manier Groot-Brittannië uit de EU vertrekt. Het Openbaar Ministerie in Limburg looft een beloning van 12.500 euro uit... voor informatie over de bedreiging van de burgemeester van Voerendaal. Burgemeester Hoebe reed op 26 februari morgens weg bij zijn huis... toen een gemaskerde man uit de struiken stapte en een vuurwapen op hem richtte burgemeester sloeg op de vlucht. Tijdens het onderzoek van de politie kregen onder meer 4500 mensen een smsje... met de vraag of ze informatie hadden. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt komende dinsdagavond aandacht aan de zaak... om half negen op NPO1. Ook Nederlandse piloten van Ryanair willen gaan staken, meldt de vakbond VNV. ryanair piloten in Ierland, de thuisbasis... legden gisteren voor 24 uur het werk neer voor een betere cao... Het is voor het eerst dat de piloten van Ryanair die in Nederland zijn gestationeerd van plan zijn te staken. Het zijn er veertig. Er werken ongeveer 400 Nederlandse piloten van Ryanair. Maar de meeste opereren vanuit andere landen. En in een woning in Amsterdam Slotervaart is vorige week een dode vrouw gevonden. Die daar waarschijnlijk al een half jaar lag. Buurtbewoners trokken aan de bel omdat ze de vrouw van 84 al een tijd helemaal niet hadden gezien. De vrouw is een natuurlijke dood gestorven. Het weer, zon, hier en daar wat wolken. Het blijft droog. In het weekende ook zon en 22 tot 27 graden op zaterdag. 24 tot 29 op zondag. Pas vanaf dinsdag neemt de kans op neerslag toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Hallo is strong as a ladder. Soft as the cuts in your ladder. Times we got hot like a ladder. You and I.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 For the night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 I still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 projecto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 Kiss babe